Radio. Aflevering 724 uur 2. Prachtige muziek. Wederom van Terry Oldfield. Heel veel verschillende soorten muziek heeft deze man gemaakt. Maar toch vaak heel erg indringend. Deze CD heet Celtic Spirit. En we hebben geluisterd naar uh, She Moves Through the Fair. Dat zijn de bewerking daarvan. Nee, ik zeg het niet goed. Een mystic... Uh, IJssel. Goed, we gaan verder met "Forgot Your Limitations", A Trans dance journey van Rishi en Harshi. Voetjes voor de vloer. ya bawe ma le ma cd's die kreeg van Elenis Kanasi, de sympathieke Amsterdammer, die en uh, nou, dit soort muziek uh, maakt. Die, uh, die ritmuziek muziek uh, uit alle delen van de wereld, uh, dat, dat doet hij nog steeds. Uh, hopelijk uh, komt hij binnenkort weer met een nieuwe cd uit. En het hangt een beetje af van het label Oriane Music. Dit was in ieder geval zijn eerste Brainscapes uh, cd en die werd uitgebracht in, uh, bij... Uh, Higher Octave Music in 1996. Ja, dat is alweer een hele tijd geleden. Ik hoop dat we nog veel van Len gaan horen. Want zijn muziek is absoluut de moeite waard. En, dus ik hou je op de hoogte. Nou, je hoort het op de achtergrond: de Dits Redou. Ook een, een werkje uit het verleden. En dat is van Barramundi, zo heet deze artiest. En uh, oh, dat waren we, artiesten: Dirk Mulder, René Stan en Klaas Bil. Nou, Hollandse kan het allemaal niet. Uh, music for Meditation, zo noemen ze het allemaal zelf. Dit al destijds uitgebracht bij Binky Kok. Goed, ik ga afsluiten. Mijn naam is Benno Veug en ik zeg hartelijk dank voor het luisteren naar dit programma Peaceful Radio. En je kan het allemaal terugvinden op www.peacefulradio.eu. Tot ziens dag.